Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Een federale rechter in Hawaii heeft de blokkade op het inreisverbod van president Trump verlengd. De rechter vindt dat de maatregel bedoeld lijkt om moslims te weren uit de VS. Het gaat namelijk over inwoners van zes islamitische landen. De Amerikaanse regering had de rechter gevraagd om de schorsing te beperken tot een klein deel van het inreisverbod. Maar de rechter gaat daar niet in mee en daardoor blijft het hele verbod overeind. Waarschijnlijk gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie in beroep tegen de blokkade. De achterstand van kleine dorpen in de krimpregio's is de afgelopen jaren niet groter geworden. Ook zijn de bewoners niet negatiever over de leefbaarheid in hun dorp. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ondanks het verdwijnen van scholen, supermarkten en andere voorzieningen... geven veel bewoners de leefbaarheid nog steeds een voldoende. ProRail wil eind dit jaar proeven doen met zelfrijdende treinen zonder machinist. Tijdens de proefritten is er nog wel een machinist op de trein en rijden er geen passagiers mee. Treinen rijden met een automatische piloot over normale trajecten. Volgens de plannen zit er straks nog wel een machinist in de cabine, maar alleen om een oogje in het zeil te houden. De automatische piloot bestuurt dan de trein. ProRail denkt dat het treinverkeer zo veiliger kan worden. Het zal nog een aantal jaren duren voordat treinen zelfstandig gaan rijden in de normale dienstregeling. Ook vandaag heeft het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nog last van de problemen in de Schipholtunnel. Monteurs zijn nog bezig met het vervangen van kabels die maandag beschadigd raakten door een brand. In de zuidelijke richting zijn nog altijd maar twee van de zes rijstroken open. Automobilisten wordt geadviseerd een andere route te kiezen. Rijkswaterstaat kan niet zeggen wanneer de tunnel weer helemaal open is. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar geleidelijk meer zon. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Ook morgen is het zacht en warm. Maar in de loop van de dag kan het in het zuiden gaan regenen. Dit weekend koelt het af en wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad noem ik de files met meer dan 10 minuten vertraging. Die staan op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeflaken 5 kilometer, ongeveer een kwartier. Verderop tussen Hoevelaken en Alwit-Bunschoten 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, ook de afrit is daar dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoop de Hoek en Sloten 5 kilometer. Andere kant op bij Schiphol 4 kilometer. Daar zijn nog steeds twee rijstroken open bij de Schippeltunnel.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 Nou, de vergeefslauwe nulwang. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Op. Waarom, waarom zijn de bananen krop? Olie, man, lithiek, man, statische, man, tisch, diek, man diek, man, takke man, praat, technieken, man, technieke man, zenuwman, zenuwman, zenuwman, man, Zenuwman, zenuwman, ziek man. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop, -pop. Waarom, waarom zijn de bananen klomp? klanten ging bijna mijn koffie. Niets uh, gebeurd. We hebben net gehoord, doe maar met politiek man. Want bij ons is aangeschoven de meneer, de man van D66, mag ik wel zeggen, Ruud Sandberg uh, van hier het dorp. Goedemorgen, ik mag Ruud zeggen. Hè? Uiteraard. Goed zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een prachtige dag. Het is een prachtige dag. Uh, een feestelijke dag. Ik had uh, toen straks uh, gezegd uh, dat uh, D66 de meeste stemmen had gekregen hier in het dorp. Maar jij corrigeerde mij. Dat is te veel eer. Dat is te veel eer. Uh, hoe, hoe zijn de verhoudingen wel geweest, uh, Ruud? Uh, nou, het is... Uh, eigenlijk is het een uh, opmerkelijke verkiezing geweest. En de, de uitslag althans. Uh, ten eerste moet ik Zandvoort feliciteren... dat uh, het, het landelijk gemiddelde hier in 2017... tussen, tussen de Tweede Kamerverkiezingen was uh, 80,8 procent. En Zandvoort... Die heeft gescoord 82,3 procent. Opkomst, hè, hebben, we over. opkomst ja. hebben we het al. Opkomst hebben we het Super hè. En uh, ja. dat is ten opzichte van deze uh, 2012 is dat uh, was dat 74,5 tussen Complimenta aan Zandvoort. Ja. En als we nou toch iets positiefs willen zeggen... het is ook 60 jaar geleden dat uh, het verdrag van Rome is getekend... en dat wij een uh, Europese gemeenschap hebben. Dus Maar dat even terzijde. Dit even terzijde. Nou ja, het is natuurlijk geweldig. Kijk, ik denk dat men uh, zeker het belang van deze verkiezingen wel heeft uh, gezien. En uh, daardoor is de, de opkomst ook uh, groot geweest. Uh, Even over dat, uh, dat landelijk uh, uh, en lokaal. Eigenlijk uh, vroeger was D66 niet zo heel erg in de picture, uh, nu wel. Hoe komt dat? Um, ja, het is uh, in de politiek, en dat zie je met name aan de Partij van de arbeid. is het vandaag, Hosanna, en morgen kruisigt hem. Ja. En uh, dat zijn ook uh, uh, dingen die D66 heeft meegemaakt. Uh, wij zijn een grote partij, een grote partij geweest. En uh, toen Pechtold begon in de Tweede Kamer uh, waren er drie zetels. Dus uh, ja, uh, hoe diep kan je vallen? Ja. En um, daarom is het dus eigenlijk uh, uh, zo, zo leuk te weten en, en, en te zien ook dat uh, landelijk, in ieder geval D66, in een aantal jaren is opgekomen tot 19 zetels. En, um, ja, een aantal jaren uh, geleden, en dat was in 2009... Uh, besloten een aantal mensen van D66 hier in Zandvoort... hier in Zandvoort uh, uh, de afdeling weer een nieuw leven in te blazen. En uh, ja, dat heeft uh, in 2010, 2014 uh, geresulteerd in één zetel. En uh, ja... Uh, in 2014 in drie zetels. En als ik de verkiezingsuitslagen van uh, de Tweede Kamerverkiezingen zie... Dan, uh, ja, dan kan ik zeggen dat dat uh, in ieder geval hoopvol is voor uh, volgend jaar. Maar ik zeg er gelijk bij dat uh, ik denk dat de Tweede Kamerverkiezingen... en de gemeenteraadsverkiezingen, want ik wist dat je daar naartoe wilde gaan... <laughs> Um, dat het eigenlijk niet met elkaar te vergelijken valt. En waarom niet? Um, ten eerste was de, de, de uitslag van de gemeenteraadskiezingen in 2010, eh, 2014 uh, was slechts 55 procent. Ja, dat was een slechte opkomst. Dat was een he? slechte opkomst. Ja. En um, in Zandvoort zijn uh, in ieder geval drie... Um, plaatselijke partijen... Hè? Ja. Uh, OPZ, uh, GBZ en Sociaal Zandvoort. En uh, dat, dat maakt het beeld... dus eigenlijk al... Uh, anders. Ja. En uh, dus... dus uh, alhoewel de, de, de uitslag voor D66... Uh, uh, natuurlijk... heel erg positief is... en ik ga eerlijk gezegd ervan uit dat wij volgend jaar... vier zetels halen... Zo. is het toch maar... Uh, ja, een beetje, beetje koffiedik kijken. Ja. Want... Uh, als je de lijst bijvoorbeeld ook ziet van de, de landelijke partijen die uh, meegedaan hebben aan de verkiezingen en uh, die, die ook in Zandvoort en dat bedoel ik eigenlijk, in Zandvoort hebben meegedaan aan de verkiezingen dan zou het zo zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld uh, GroenLinks uh, weer uh, terugkomt want, uh, ik, ik zie, want uh, hoe je het ook went of keert, GroenLinks is eigenlijk de grootste winnaar ook landelijk, maar ze hebben hier in Zandvoort ook behoorlijk gescoord. En um, het zou zomaar kunnen zijn dat zij de kiesdeler hier kunnen halen. Nee. En wat denk je, want dat vergeet iedereen... maar er is ook nog een partij voor de dieren. En die heeft in Zandvoort eigenlijk ook gescoord. Ja. Ik weet niet of zij hier een afdeling hebben... of dat er een, uh, een groep mensen is die lid zijn. Maar het zou allemaal zo, zomaar kunnen. Ja. Hoe zit dat met de samenwerking met, uh, met de andere partijen voor Op dit 66? Op dit moment, uh, ja, je weet dat uh, het, het uh, uh, politiek gebeuren hier in Zandvoort een uh, deukje heeft opgelopen. Ja. En uh, ja, dat had alles te maken met uh, OPZ. En uh, helaas. Uh, is die coalitie uh, uiteengevallen? En uh, ja, ik, hoef, ik hoef daar niet over te nee, vertellen. Nee, uh, inhoudelijk dat, hoef ik daar niet dat, over te hebben. Dat, dat, me. dat weten we. Um, er is een, nieuw, uh, een nieuwe coalitie uh, ontstaan. En uh, daarvan heeft D66 dus het voortouw genomen om die tot stand te brengen. En ik denk dat we dat uh, goed gedaan hebben. In uh, een paar weken tijd is er een coalitie ontstaan van vier partijen... Met vier wethouders. En um, ja, het, het, het rompkabinet, laat ik maar zeggen, CDA D66. Um, wij hebben elkaar eigenlijk al die vier jaar, uh, of, of die drie jaar hiervoor... Hè, want we hebben eigenlijk nog maar drie jaar... Uh, samengewerkt. Dat was uh, uh, uitstekend, zelfs, zelfs vriendschappelijk. En ja. dat geldt niet alleen voor de fractievoorzitters, maar ook voor de, de, wethouders. de wethouders. Dus dat is gewoon een sterke, sterke partijen zijn dat. Aangevuld nu met uh, uh, uh, Partij van de Arbeid, met Gert Tone, Gert Tone, die natuurlijk een heleboel ervaring meeneemt. En uh, ook, ook uh, Michiel Demmers, die natuurlijk ook in het verleden uh, wethouder is geworden. Wees. Dus, uh, geacht wordt het klappen van de zweep te kennen D66 uh, dat uh, is stabiliteit die is natuurlijk voor Zandvoort ook uh, heel belangrijk is maar die is wel afhankelijk van mensen ja. uh, Gerard Kuiper die heeft uh, ook, uh, is ook uh, dorpsomroeper. Uh, heeft dat geholpen? Nee. Dat hij nee, een bekende ik, persoon ik, is? Ik, ik, vrees, ik vrees dat je de naast zit. Nou, dit is mijn vraag, dus je mag het zeggen. Ja, ja nee, nee. Gerard Kuipers. Is de wethouder. Nee, ja, ik zit ook een grapje te maken. <hijntu> <hijntu> natuurlijk, we hebben een, een, een dorpsomroep die Gerard Kuipers heeft. Toevallig. Toevallig. En er is ook een, een ja. wethouder die Gerard Kuipers heeft. Het, het is niet eens familie van elkaar. Nee. Dus, uh, Ze lijken nee. ook niet op elkaar. Nee. nee, nee, nee. Ik heb ook Gerard nooit met zo'n zandvoortspetje opgezien. Nee, nee, nee. nee. <hijntu> <hijntu> maar goed. Nee, nee. <hijntu> <hijntu> maar uh, ja... Nee, Gerrit is natuurlijk een uitstekende wethouder. En uh, die heeft heel veel betekend uh, voor uh, de economie van Zandvoort. Maar niet alleen voor de economie van Zandvoort, maar er staat een minimabeleid, heeft hij op poten gezet. En uh, ja, ik denk dat daar uh, een menige Zandvoorter, die, die uh, helaas daarvan min of meer afhankelijk is, toch van geprofiteerd heeft. Dus, op beide fronten doet D66 het heel erg goed. Ja. En samen met het CDA hebben we natuurlijk ook de financiën... van Zandvoort op orde gebracht. In zoverre zelfs, zover zelfs dat we... Uh, kunnen investeren in de toekomst. En uh, ja. als je de gemeenteraadsvergadering uh, hebt uh, gevolgd... dan zie je dat er nu weer vier ton is uitge uitgetrokken... om allerlei projecten een nieuw leven in te blazen. Ja, het dus, is onbelangrijk natuurlijk. Het is hard werken voor de toekomst. Maar uh, het, gaat, het gaat zoals het gaat. En ja. het gaat dus goed. Uh. Blijf je zelf als uh, raadslid aan bij de volgende nee. landelijke verkiezingen? Ik, of een gemeente, uh, ik ben toevallig vorige week 71 jaar geworden. Ja. Zoiets gaat overigens vanzelf. Ja, ik wil net uh, zeggen, dat, dat uh, uh, doe uh, je uh, niets aan. Maar ik vind dat een andere generatie, een jongere generatie... Uh, uh, uh, nu maar het voortouw moet nemen. En wie wie uh, bedoel je daarmee? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, Michiel uh, uh, uh, Hermsen. En uh, ja, misschien dat Laura uh, nog wil, maar er zijn ook... Laura wie? Laura van der Plas. Ja. En er zijn ook andere uh, mensen die zich uh, het afgelopen maanden hebben aangesloten bij de partij. Die ook lid zijn geworden van de partij. En die ook uh, hebben aangegeven dat zij in de gemeenteraad zouden willen uh, werken. Ja. Dus uh, de, de afdeling uh, is, is eigenlijk uh, gegroeid. Ik heb daar eigenlijk wel alle vertrouwen in. Moeten dat... jullie moeite doen om mensen te krijgen, zeg maar, die, die plaatselijk uh, gevoel hebben bij de politiek om zich bij <coughs> jullie aan te sluiten? Of hoe gaat... gaat dat? Melden mensen zichzelf aan? Of, of gaan jullie lobbyen? Zien jullie kwaliteiten en zeggen jullie dan van hé, hey, wacht eens even, ik, ik denk dat deze persoon hè, een jongere persoon. Uh, nee. Nou, zeg maar, heel erg uh, goed voor ons uh, zou kunnen zijn. en die ga je dan benaderen? Hoe gaat ja. dat? Je, je kijkt natuurlijk in je eigen uh, uh, kring. leden. Je, je, je eigen kring tussen ja. kennissen. Uh, en, en daar probeer je mensen te enthousiasmeren. Maar wij hebben ook. Uh, uh, een aantal politieke cafés gehouden. in uh, Café Neuf, maar ook hier. En. Uh, ja. De, de ontkomst, uh, het is niet zo dat er dan honderd mensen komen. Maar in ieder geval wel zodanig dat er een aantal mensen zijn... Uh, nou, ik wil wel lid worden. Ja. We hebben, uh, in het Zandvoorts Courant hebben wij advertenties gezegd... Uh, van uh, mensen uh, die uh, wellicht uh, geïnteresseerd zijn in het raadswerk. En uh, ook dat heeft uh, zijn vruchten opgeleverd. Niet honderden, maar het heeft zijn vruchten omgeleverd dus als je een beetje tamboereert laat ik maar zeggen dan, uh, dan komt er toch wel dan reactie komt er op. reactie en wat ook gaat gebeuren dat wilde ik eigenlijk toevallig is dat uh, de de uh, deze, dit jaar, het is nog maar net begonnen... Hè, twee keer in het presidium beslo uh, besproken... dat het misschien wel een aardige gedachte is... om vanuit de gemeente uh, avonden te organiseren om mensen... Uh, ja, uh, mogelijk uh, te enthousiasmeren voor het raadswerk. Ja en dan, sowieso voor politiek hè want het ja, is natuurlijk toch iets en mensen te, te laten realiseren dat zij ja. wanneer ze zich met politiek bezighouden dus ook mogen mee ja. uh, beslissen en in ieder geval kunnen ja. kijken van hoe het in de huishouding ja. van een gemeente gaat. Precies. Ja. Nou, dat, dat zou natuurlijk in het raadhuis uh, kunnen en dat, ik kan mij herinneren dat dat in ieder geval in 2010 uh, is gebeurd. Het um, um, staat me even niet bij of dat in 14, 2014 ook aan de orde is geweest. Maar in ieder geval hebben we, hebben we dat afgesproken dat, dat dat gaat gebeuren. En of dat nou per se in het raadhuis uh, moet. Of in een, bijvoorbeeld uh, in de vorm van een politieke vee. Waarin alle uh, politieke partijen ja. aanwezig zijn. En iets kunnen vertellen ja. over uh, het raadswerk. Hè. En, en dan bedoel ik dat eigenlijk niet zozeer dat je dat als, als politieke partij... Uh, uh, hoe heet het, stimuleert... maar eigenlijk als, als raad, als raadslid... van uh, wil jij mijn mee. collega worden? Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk zo dat je... je kijk, je, je zult dus altijd moeten samenwerken. Hè. Tuurlijk hebben, heeft elke partij zijn eigen ideeën... en zijn eigen uh, toekomstvisies. Uh, maar uh, ja, samenwerking is natuurlijk uh, wel belangrijk. Essentieel. Essentieel. Nog een andere, uh, nog een andere vraag. Uh, is, het, is het lastig voor jou om... Uh, de fractie van, uh, hè, dus voor jouw fractie, om het landelijk beleid zeg maar plaatselijk uh, te laten doorvoeren. Is, kan dat? Is dat, is dat, matcht dat uh, makkelijk? Een voorbeeld nou, um, bijvoorbeeld, is de is windmolens. Ja. Yeah. Um, de, de, de, even, even los van het feit uh, welke bewindslieden daarvoor verantwoordelijk zijn... Dat, zij, uh, uh, dat die dingen hier voor de kust komen. Hè. Dat, daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar uh, de fractie van D66 heeft te maken met een, uh, een, een internationaal, uh, internationale afspraak... Uh, in, de, in de EU, dat er zoveel procent uh, uh, energie uh, moet komen... Vanuit duurzame energie. He, er zijn afspraken over. afspraken over gemaakt, ja precies. Nou. Dat, dat kan onder andere door middel van windmolens. En um, we hebben sterk gelobbyd naar onze fractie. En met name Gerard Kuipers, maar, uh, maar ook, ook de fractie zelf. We hebben contact gehad met Stientje van Veldhoven, et cetera. Die had dat in haar portefeuille. En we hebben uh, haar gevraagd uh, van uh, ja, uh, alsjeblieft. Uh, uh, Zorgde ervoor dat die dingen hier niet komen. En ze heeft daar overigens wel haar best voor gedaan. Want uh, er is samen met CDA is er een aantal uh, moties ingediend om uh, toch uh, te onderzoeken of, of andere mogelijkheden daar waren. Maar de, ook de economische effecten ja. die dat zou kunnen hebben. Nou, uh, goed, dat is allemaal uitgevoerd. Maar uiteindelijk moet je dan als landelijke partij toch een keuze maken van ja, enerzijds. Heb, ben je akkoord gegaan met, met die internationale afspraak. En de consequentie daarvan is... dat je uh, ja, ten aanzien van die windmolens... een ander standpunt moet innemen... dan de, het standpunt van de, van de fractie de, van D66. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk met de VVD precies hetzelfde gebeurd. Ja. Want de VVD was natuurlijk meneer ja. minister Kamp. Ja, maar ja, die, die heeft hier... nog aan de knoppen gezet ja. Wij hebben niet eens aan de knoppen. Nee. Zij, zij hebben, er zijn trouwens twee bewindslieden van de VVD geweest... Ja die daarvoor gezorgd hebben. Ja, en en, uh, onze Belinda Geurensen heeft zich enorm uh, ingezet... om um, uh, dit uh, ja, nog uh, tegen nou, te houden. Ik kan maar... je zeggen dat Gerard Kuiper zich ook niet onbetuigd heeft gelaten... in, uh, in Den Haag. Ook gesproken heeft met minister Schultz en uh, minister uh, Kamp. En uh, de deur plat heeft gelopen bij de fractie van D66. Dus uh, het is niet alleen uh, vanuit die hoek... maar zeker ook... Ook uit de hoek van D66. Ja. Maar goed, um, dat gaat is politiek soms ook een beetje frustrerend. Ja. Je gaat je opmaken voor de gemeentelijke verkiezingen. Of jij niet, maar in ieder geval de D66. En, uh... Wij hebben een, een, een nieuw bestuur. Een groot bestuur die heel enthousiast is. Ik geloof dat het vijf man zijn die nu al bezig zijn... met het schrijven van uh, verkiezingsprogramma... die nu al bezig zijn met een opzet uh, voor uh, de, lijst, de verkiezingslijst. Dus ik heb daar... Uh, Vertrouwen in. Dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. Nou, uh, wij uh, gaan je bedanken voor je komst. Uh, Bij deze heb je dat gedaan. <laughs> Dank je wel. Uh, tot een volgende keer. En ja. uh, nou, het komt goed, denk ik. Met deze 60 komt het goed, precies. We gaan uh, muziek luisteren en tot zo. zitten aan tafel drie mensen die uh, ongerust zijn, uh, boos zijn, uh, wat te vertellen hebben over de onveiligheid in de Leisterstraat. Dat is met name een bepaalde flat waar uh, jonge lui rondhangen die er niets te zoeken hebben en die dingen achterlaten waar je absoluut niet blij mee uh, hoeft te zijn. Ik heb net een foto gezien, Nou, dat was bijzonder ontsmakelijk moet ik zeggen... wat men daar achterlaat. Gaat ook helemaal nergens over. Nee. Um, even... Roy van Dongen. Nee, Roy ho, Dongen. Ho, ho, ho, ho, ho. Ruud Kuik. En Maria van Druten. Welkom. Ja. Ik ben buur van... Mevrouw van Druten. Ma mag ik Maria zeggen? Ja, natuurlijk. Of... Okay. Mag ik nee, Ruud mag. zeggen tegen Uiteraard. u? Goed zo. Dank u wel. Um, vertel, wat Wat is daar aan de hand? Nou ja, ik maak me natuurlijk heel veel zorgen. Omdat uh, dit is mijn moeder. Uh, Ruud is iemand waar zijn mantelzorg voor doet. Uh, daar hangen dus regelmatig jongeren rond. En die vernielen nodige uh, kastjes waar de post in gezet wordt. Uh, uh, kastjes waar noodverordeningen in hangen. Wat uh, het gebouw moet gebeuren. Een uh, luik in de vloer. Wat door midden gestampt wordt midden in de nacht. Uh, en die mensen die hangen daar gewoon. Die blowen Die zijn waarschijnlijk dronken. Zijn ook uh, dronken, ja. En uh, die hangen daar. En ze maken de boel vies. En zoals ik de foto's heb laten zien. Ja. Dat de hele lift vol urine en ontlasting zit. Ruud zit in een uh, rolstoel en een rollator. Woont op de eerste verdieping. Uh, tweede verdieping. En die moet dan bijvoorbeeld zijn huis uit. En dat duurt uren voordat dat schoongemaakt wordt. Omdat er uh, moeizaam gereageerd wordt als er iets vies is. En dat is natuurlijk een situatie die je niet wilt voor uh, mensen van deze leeftijd. Nee, nou wordt er aan eigenlijk alle hangsituaties, Althans hang situaties wordt iets gedaan. Hè, want er, daar zit men boven. Dat is, uh, men heeft ervoor gezorgd dat ze op bepaalde plekken niet meer met elkaar mogen zitten. Er is een, een, een plek voor, voor jongeren. Wat is hier dan zo specifiek anders aan dat dat niet lukt om dit op te lossen? Ik weet het niet. Die plek, die de plek daar ontbreekt. De plek voor die jongen om te. Er ontbreekt een plek waar ze samen kunnen uit, komen. Die, uit die buurt, ja, uit jullie buurt. Ja. Tenminste, wat ik weet hoor. Maar de kei is een jaar. De buren, ik dus niet, maar ik weet er wel van, want je hebben briefjes gemaakt en laten tekenen. Die zijn ongeveer nu een jaar bezig geweest om de Kei uh, reacties te krijgen van de Kei en die hebben eindelijk gereageerd en we hebben nu een gesprek gehad okay. maart, 7 maart geloof ik en wat heeft en toen dat ze opgeleverd? Beloofd dat ze een bordje uh, beneden zouden bevestigen met verboden toegang weet Voor je wel? Dat, ze, dat politie ja. dan echt ja. het recht heeft om ze eruit te knikkeren ja. en uh, bouwlampen met. als je binnenkomt, als het beweegt, komt er heel veel licht. En ja. bij de lift ook. Ja. Maar tot nu toe is het nog, hangt er nog niks. Maar en dan wordt het weer zomer. En dan denk ik, ja, dat begint straks het gezogen. Niet er weer. Ja. Dat is echt heel, heel, heel erg vervelend. Maar Zijn dat jongeren die jullie kennen uit de buurt? Of zijn het onbekenden? Want ik bedoel, meestal ken je de kinderen uit je buurt uh, nou, wel. Het zijn jongens van een jaar of, denk, 16 en, en 25. Zoiets daartussenin. Maar ik ken ze niet echt. Ja, nou, het zijn geen kleine jongetjes. Nee. En ze drinken en ze roken. En dan ligt er weer uh, wijn in de lift. En dan ligt er allemaal glas beneden in de hal, En dan ruimen we dan allemaal zelf op. Een portie peuken. En, ja, en, en die peukjes van de, van de wiet, denk ik. Ja. En nu eindelijk uh, hebben ze dan gereageerd... Na, na aanklag, aanklag via internet van de buurman... Ja. Ja, en nou afwachten of er wat gebeurt. Maar tot nu toe is er niks meer niks gebeurd. Het ja, hangt er nog niet. Maar goed, zij moeten niets. dus nu dat bordje verboden toegang ja. gaan maken. Zodat de politie, wanneer jullie een melding maken... Want ja. is dat, kunnen jullie ook echt... Zeg maar, op het moment dat jullie je, uh, signaleren dat er dus mensen in die lift zijn die daar niets te maken hebben, uh, gelijk de politie bellen van ja. jongens uh, komen jullie. Ja, maar kan dan een... alleen maar gereageerd worden als er een bordje verboden toegang is? Of... Ja, dan kan de politie ze eruit gooien. anders hebben ze het recht niet, zeiden ze. Oké, okay. ook al maken ze uh, stampij al, ja, geven ze dat overlast, dat is dus niet voldoende. Ze hebben ze nog nooit echt betrapt, denk ik. Maar dat is heel moeilijk. Het is, en als je dan gaat bellen, ja, dan zijn ze er niet meer. Zo is dat gewoon. Maar even voor mijn beeldvorming, hoe, hoe lang speelt dit nu al? Nou, ik woon er pas twee jaar. Ja, daarom. En het uh, afgelopen jaar heb ik het dus zelf echt meegemaakt. En een heleboel niet, omdat ik slaap en er niks ho hoor. Maar de, volgens de buurman, die woont er al 19 jaar. En hij zegt, dat speelt al jaren. En dat is al die, al die tijd iedere keer aangemeld nou, bij de politie? nu heeft hij het dus serieus gedaan wat ik weet. Ja. Ik heb nu dus echt gereageerd per e-mail steeds. Ik heb ook die mailtjes thuis gekregen. Ik heb ze niet meegenomen. Maar, die, maar, maar uh... dit is nu een jaar dat ze er serieus mee bezig zijn. En nu eindelijk wordt erop gereageerd. En de politie die heeft gezegd dat uh, ze een extra mannetje inzetten... dat hij er s'avonds uh, komt rondlopen. Ja, maar ja, ik weet uit ervaring dat op een uh, vrijdag of een zaterdagavond... is het heel druk in het centrum. Ja. Daar hebben ze Precies. geen tijd om even langs te gaan ja. bij, die, uh, bij die flat. Dus ja, dan moet je meer denken aan een, uh, aan een systeem... dat die flat ontoegankelijk is voor onbevoegden. Ja. En dat je dan uh, met een uh, soort pasje de deur kan open doen. En, uh... ja. Nou, daar hebben we het ook over gehad met de kei. Want het wilden we allemaal eigenlijk graag. Die deur op slot en de brievenbussen buiten. Want nu kun je gewoon naar boven en de brievenbusje zit op de galerij en beneden. Ja maar dat kost geld. En als ze dat gaan doen, dan moeten wij dat dus zelf betalen. Dat nou, ik denk, dus denk het niet. Ik denk dat EMM, de oude EMM, in dit geval de Kei. die er gewoon voor zorgen dat de woonomgeving. veilig is. Veilig dat is. Het is te duur. duur. Ja, dat kunnen ze wel zeggen. Dat maar... hebben ze niet. En als, dat wel, als we er allemaal op aan gaan dringen, moeten wij dat dus zelf betalen. En dan komt het bij de. Nou ja, dan zal er misschien wat meer uh, kabaal gemaakt moeten worden. Dus uh, bij deze beginnen ja. jullie daar nu al mee. Ja. Hartstikke goed. Ja. En. Uh, misschien uh, moeten uh, de, de, de, uh, de kranten daar nog maar eens een keer uh, wat extra aandacht aan geven. En ook de, de ouders van de jongelui die dit uh, veroorzaken op hun verantwoordelijkheid wijzen. Uh, Denk eraan, uh, dit gebeurt er. Maar het is jammer dat het s'nachts gebeurt. Je zou eigenlijk een camera ja. moeten ophangen. Nou Op zich is dat niet zo heel ingewikkeld. Ja, maar dat hoor. kon ook niet die camera's, want dat maken ze stuk. Dat heeft geen zin. Is die niet op een plek op te hangen waar uh, zeg maar, uh, ze niet uh, bij kunnen, zodat het dan niet ja. stuk gaat? Ik weet het niet. Want je hebt maar één foto nodig, hè? Ja. Dan is het ja, klaar. Ja, Ik in camera's, daar kun je een baksteintuig aangooien. Komt er komt nog geen spatje op, hoor. Ze zijn, dus, er, er, op, is... door, ze zijn er wel. Ja, ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk afschuwelijk, want ik denk... Het ja. Maar ik de mag mensen aannemen... bang. Ik ben nog niet zo bang, omdat ik te weinig hoor en gezien heb. Maar ik zie wel de puin op beneden als dus ik smorgen Zijn het voornamelijk van. oudere mensen die daar wonen? Ja. Kun je dat ja. zeggen? Ja. Nou, dan is het toch helemaal belachelijk dat ja, daar Hij woont er al heel lang. Hij woont er ook al heel lang. Ja. Jij, jij bent uh, erg bezorgd dus? Ja, ik maak me heel veel zorgen. Omdat dit dus nog meer dan een jaar duurt... en eigenlijk wordt er een soort chantage gepleegd... vind ik op de bewoners. Als jullie maatregelen willen hebben... dan gaan we jullie geld in rekening brengen. Dus hou je mond en zeur er niet over. En ik vind dat schandalig. Uh, zoals ik denk, hij woont op de tweede etage. Hij zit in een rolstoel. Als hij naar de dokter of naar het ziekenhuis zou moeten... of een geval heeft en die lift ziet er zo uit... en dat duurt dus een halve dag voordat hij schoon is... hoe kan zo'n man dan naar buiten? Dat is de uh, omgekeerde wereld. Ja. Je mag er niet met de media over praten... Je moet het stilhouden. Dat is een beetje het verdoezelen van de situatie. Ja, Zelfs het bordje hangt ja. er nog steeds niet van verboden toegang. Dat kun je in een uur laten maken. Ja, ik weet dat uh, organisaties zoals een uh, woningbouwvereniging... die houden niet van aandacht, hè, want dan moet er eens acuut ja, uh, wordt worden geregeld. En dat kost dan al meestal meer geld dan als ze hadden gedaan... wat ze hadden geadviseerd gekregen om het een beetje veiliger te precies. maken. Maar ik vind het op zich wel goed dat jullie hier komen... dat er in ieder geval wat over verteld wordt wat de situatie daar precies is. Want uh, als ik dit zo hoor, is het, is het natuurlijk niet erg fijn. Nee, ik denk nogmaals, het zijn gewoon een paar jongeren... die te veel drugs of drank gebruiken en vernielingen aanrichten. Uh, maar die mensen die voelen zich dus onveilig. Het feit dat ze niet nou, dat durven te niet. praten... Dat ze, dat ze heel bang zijn om actie te ondernemen... dat ze hier niet durven te komen, dat geeft aan... dat er dus een intimidatiesfeer heerst. En ik vind persoonlijk dat als je dan mensen gaat onder druk gaat zetten... van ja, praat er niet over en we willen wel maatregelen nemen... maar het kost allemaal geld en als we dat moeten doen... omdat jullie het blijven klagen, dan gaan we dat... In rekening brengen, dan schrikken die mensen nog meer. Zo van, oké, okay, er wordt hier uh, vernielingen aangericht... en de consequentie is dat er beveiliging moet komen... en de consequentie daarvan is dat de huurders meer moeten gaan betalen. Ik denk, een goede huisbaas moet beter voor zijn huurders zorgen. Misschien moet je toch eens rechtstreeks bij de gemeente gaan, uh, gaan uh, praten... althans een brief sturen naar de burgemeester. En ik denk zeker dat hij daarop gaat reageren. Ja, de politie die had... Uh... Gezegd niet ter mij, maar ter die anderen dan die er echt mee bezig zijn. Dat als we dit doen voor de radio, nee dus. Dan trekken we aandacht en dan zijn ze bang dat ze allemaal naar onze plek komen. Nou prima, dan is het des te beter voor de politie om het zichtbaar te krijgen ja. en dan kunnen ze ja. gewoon zien wie dat zijn en dan kunnen ze ja. er ook iets aan doen. Ja, en nu moeten we aantekeningen maken voor de kei als het gebeurt. Ja, maar ja soms gebeurt er weken niks. Ja. En zolang je niet niks kan aankruisen, niet, niet, niet uh, twee keer per week of zo. Nee, dan ik ken het systeem Nee, maar ik ken het systeem dat ze willen, een, ze willen een, een overzicht hebben van ja. Van, van incidenten. Zodat ze daarmee aan de slag ja. kunnen gaan. Nou, ik heb die foto gezien van jou, Roy. Nou, het is misselijkmakend. Vreselijk ja. is ja. het. Heel Je kan onmogelijk het pand betreden zonder dat je door ja. de urine en ontlasting loopt. En dat urenlang. En dat vind ik gewoon een onacceptabele situatie voor ja. deze mensen. Ja. Terwijl je dus juist zou denken in Dat is een nette buurt. Ja, ja precies. Dus alleen maar een beetje wordt het vergald door een uh, groepje jongeren die daar ja. een beetje... Wat ja. hun beweegt om het pand uit te zoeken is verbazingwekkend. Ik snap dus niet. Nee, dat begrijp ik ook niet hoor nee, eerlijk nee. gezegd. Want het is helemaal niet een, een, een, een route. Nee. Of nee. het is een, een, een populaire plek. Je Precies. zou dat eerder in het centrum verwachten. Ja. Of rond het centrum. Ik woon ja. in de Zeestraat. en Ik heb wel eens zwervers bij mij in het halletje gehad die dan uh, daar sliepen. En ook hun, hun urine lieten neerlegde. Maar daar heb ik een paar keer een melding van gemaakt. En sindsdien gebeurt dat niet Precies. meer. Dus ik denk dat dat bij jullie ook uh, moet. Maar goed. Ja, uh, ik, ik weet dan wel dat die lift bij het station, die werd ook uh, in de winter gebruikt als slaapplaats voor de, ja. voor de zwerver. Ja. En dan kom je dan aan met je fietsje dan wil je naar beneden toe en dan ligt er een zwerver ja. te slapen. In ja, maar die goed, als daar, als, maar daar regel, niet meer. als daar regelmatig zeg maar, aandacht aan besteed wordt, dan, dan, dan kan dat ook niet meer. Want dan denken ze van, oké, okay, hier moeten we niet zijn, want we worden toch ja. weggestuurd. De ja. Maar goed. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, jongens, hou, hou vol. Uh, klaag. Ga naar de gemeente. Ga naar de, naar de uh, publiciteit. Ga naar de Zandvoortse Courant. Uh, die foto's, nou, die lijken me een prachtig voorbeeld om uh, een artikel over te schrijven. Dus uh, zet deur. Want er moet echt iets aan gebeuren. Ik vind schandalig ja, het schandalig wat hier zomer, gebeurt. He, ja, het in zomer, hè? Ja, daarom. Het gaat vreselijk stinken. En dan komen ze ook vaker. Ja. In, de, in de zomer komen ze vaker. Oké. Okay. Nou, Jullie hebben in ieder geval ja. je verhaal kunnen doen hier. Ja. En ik wens jullie heel veel sterkte daarmee. En ik hoop dat ja. er nu echt een oplossing komt. In ieder geval het bordje verboden toegang. Zodat de politie kan ingrijpen als het gebeurt. Ja. Dankjewel voor jullie komst. en uh, voor de steun. En, Graag gedaan. We laten jullie horen hoe het verder loopt. Ja. Dat is mooi. Dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, dankjewel. En dat was nummer Tipau met China in Your Hands. En op tafel is aangeschoven Rijkschipper van de Galerie Kunstbroeders uit Amersfoort. En het gaat over een nieuwe expositie in het Sanders Museum. This is China. En dus meteen het ezelsbruggetje met het nummer gemaakt. Galerie Kunstbroeders. Je ja. bent met je broer? Ja, ik, nee, ik ben alleen. Maar ik ben wel vier jaar, ruim vier jaar geleden samen begonnen met mijn broer. Galerie op te zetten gespecialiseerd in hedendaagse Chinese kunst. Ik ben één keer in China geweest, in mijn ja. leven, een aantal jaren geleden alweer... Ik wist niet dat ze daar kunst hadden, want wat ik daar zag was allemaal nieuwbouw, staal en glas en uh, modernisering <laughs> en uh, heel ja. veel plastic. Ja. Maar Chinese kunst, dat is een, de, de wat oudere Chinese kunst? Of is het ook uh, de hedendaagse Chinese nee, kunst? Wij, ja, je, je hebt natuurlijk heel veel oudere Chinese kunst. Maar wij uh, zijn uh, gespecialiseerd en hebben ons toegelegd op hedendaagse Chinese kunst. Kunst gemaakt zeg maar, door kunstenaars na 1985. Dus relatief jonge kunstenaars. Oké. Okay. Want dan krijgen ze in China daar ook wel de gelegenheid voor. Kunst is ook een onderdeel van de, de maatschappij daar. Want ja, wat ik daar gezien heb... Ik kwam geen museum tegen. Nee, maar, nou, nou was ik in Hongkong, Macau en, en Shenzhen. Maar dat zijn ja. misschien een beetje de industriesteden. Maar... Hoe kom je erbij om specifiek over dit onderwerp een, een tentoonstelling in te richten? Ja, het verhaal is niet zo moeilijk. Mensen vragen wel meer aan mij van hoe komt het dat je kunst doet van Chinese kunstenaars, maar het is vrij voor de hand liggend. Ik heb zes jaar in Shanghai gewoond, heb daarvoor een multinational gewerkt, en ben in mijn vrije tijd uh, uh, geïnteresseerd geraakt in kunst. Ik, uh, toen ik in Nederland was, heb ik ook al wat uh, Europese kunst uh, verzameld, maar toen ik in China was, ben ik met in aanraking gekomen met een aantal Chinese kunstenaars. Ah. En dat sprak me erg aan. En toen ik in 2010 terugkwam naar Nederland eh, gepensioneerd raakte, dacht ik van, wat kan ik doen? En toen ben ik eigenlijk begonnen met een aantal kunstenaars naar Europa te halen. En okay. daar is het eigenlijk mee begonnen. En, en Chinese kunstenaars uh, die zijn Qua uitingen in kunst hetzelfde als Europese kunstenaars... of is dat verfijnder... Ja, ik weet niet of je verfijnder mag zeggen, maar Chinese kunst is over het algemeen wel herkenbaar. Er zit heel veel humor in hun, uh, in hun taal, in hun kunsttaal. Uh, er, zitten, er zitten beelden, schilderijen bij die zich kenmerken door uh, lachende kindertjes. Uh, heel veel mensen krijgen toch wel een glimlach op hun gezicht als ze voor het eerst in aanraking komen met kunst van Chinese kunstenaars. Uh, maar je ziet ook wel een ontwikkeling. De kunst in China is... Moderne kunst, hedendaagse kunst, is vrij uh, jong nog. Vanaf 85 uh, was het pas mogelijk voor kunstenaars om zich te uiten. Daarvoor was het verboden door de Communistische Partij. Daar wilde ik naartoe, maar ik ben blij dat ja. je het al zelf zegt. Ja, ja. En, uh, Dus ja, de, de, de historie is nog zeg maar zo'n 30, 35 jaar. En je ziet ook dat in die ontwikkeling van 30, 35 jaar... ze een aantal inhaalslagen doen. De eerste kunstenaars die hebben zich heel sterk afgezet... met hun kunstuitingen tegen het communistische regime. Uh, door bijvoorbeeld leden van de communistische partij... als lachende soldaatjes neer te zetten. Dus er zat heel veel toch wel boodschap in en onder. Maar op dit moment uh, ja, zijn er tal van kunstenaars... die uh, ja, hele andere boodschappen proberen uit te dragen. Of geen boodschappen proberen uit te dragen. Uit dag, want wat is niet allemaal politiek geëngageerd. Nee, ik... uh, mijn vraag is van want uh, u komt uit uh, Amersfoort. Ja, mag je zeggen hè? Of hier. Ja. je komt uit Amersfoort. Hoe, hoe kom je dan hier terecht? Ik weet het niet In Zandvoort. Ja. ja met de auto hè? Ja, nee, zoals iedereen. Ja, maar wat is de link met Zandvoort? Ik heb een collega die hier uh, een galerie heeft, Renée de Vreugd. Ach. Nou ja, En uh, die vertelde mij van, zou het een keertje interessant zijn om jouw mooie kunst, want hij vindt dat we hele mooie kunst doen, om dat een keer hier te exposeren in het museum. Dus ik heb hier een afspraak gemaakt uh, met Jansen. En uh, ja, die vertelde mij van, ja, je kan de vrije hand krijgen om een aantal zalen te vullen met een aantal kunstenaars. Dus zo is geschied. geschiet. Aha, uh, dat, dat is, is de hem. link. Ja, En ik heb ooit heel vroeger hier een aantal maanden per jaar uh, gebivakkeerd. Maar dat is uh, inmiddels 50 jaar geleden. Maar dat weet je nog steeds heel goed. Ik weet, ja, maar het is wel heel veel veranderd in Zandvoort. Waar was dat? Dat was uh, op de, de camping. Ik weet niet meer hoe het heette. Maar op de camping naast het pengebouw. Het grote pengebouw dat inmiddels ook weg is. Daar had je de camping. Had je, vroeger had je daar uh, het pannenkoekenrestaurant uh, aan het circuit. Inmiddels ook waarschijnlijk weg. En er is nu een hele nieuwe buurt gebouwd, weet ik. Naast het circuit. Ja, ik geloof dat ik weet wat je bedoelt. Uh, ja. De C Zee, de Zeegreep of iets dergelijks. Zeegreep. De Zeegreep heette het, ja, ja, ja, Flot, ja. ja. Van Buchel. Ja. Uh, die, uh, die was daar uh, directeur. Maar dat is heel lang geleden. Dat is ja. een klein jongetje. Ja. Dus ja, dat is de relatie met Zandvoort. Zeg maar. En nu een hele mooie expositie in uh, ja, het museum. Uh, we hebben een drietal zalen mogen vullen. En dan laten we een viertal kunstenaars zien die elk eh, op zich een eigen verhaal vertellen. Maar wel allemaal heel erg uitgesproken zijn. Dus de moeite waard om eh, dat te bezoeken vind ik. Ja, ik denk dat, uh, dat de mensen in China zelf die, worden wat, die durven nu wat meer. Ja. Ik kan een uh, mooi voorbeeld noemen toen ik daar was. Toen moesten om, om 11 uur moesten de mensen van het strand... Of overdag is het te warm daar. Dus ze zitten s'avonds op het strand met allemaal lampen aan. En om 11 uur gaat dat licht uit. Ja. En komen de politieagenten... Die komen dan de mensen van het strand drijven. Ja. En die lopen dan om de agenten heen. En blijven gewoon zitten. Ja. En ja, ja. er is niks aan te doen. En, en de ja. burgerlijke ongehoorzaamheid is wat hoger aan het worden daar. Ja, ja klopt. <lacht> Want ja... En op een gegeven moment gingen die agenten, die gingen maar zelf euh, zitten tussen de mensen. En die hadden ze eens van... Nou, aan me zitten. Ja. Maar dat was natuurlijk uh, 25 jaar geleden, was dat ja. bijna ondenkbaar, natuurlijk. Ja. Ja, dat dus vandaar dat ze waarschijnlijk in de kunstuitingen ook wat meer gedurfder zijn ja, in de expressie. Ja, er, er mag heel veel. Uh, vooral in de, in de beeldende kunst. Het is natuurlijk voor, voor uh, de politieke partij, de enige partij die er is, de Communistische Partij. Is het vrij moeilijk om beeldende kunst te interpreteren. Hè. Ze hebben wel censuur. Dus wat je niet mag doen, je mag de komende die partijen niet afschilderen als beesten en dergelijke. Maar er is ooit een, een schilderij uh, gemaakt door een grote kunstenaar. En dan zie je een tafel met acht jongetjes eromheen. En het lijkt een kleuterschool. En die kleutertjes zien allemaal hetzelfde uit. En uh, er hangt een schilderij aan de muur. Ook met hetzelfde jongenskopje. En er ligt wat speelgoed op de grond. En uh, die kunstenaars is, is gevraagd door de censuur... van ja, wat bedoel je daarmee? Ja. En hij zegt ja, het is een kleuterklas. Maar in feite is het het hoogste presidium van de communistische partij. Met ja. ja. voorzitter mouw aan de muur. En dat hebben ze laten hangen op een expositie. Dus dan, ja, dan twijfelen ze zelf. Bij het geschreven boek is het dat moeilijker. Want de tekst natuurlijk van een ja, boek... Ja, die ligt er niet om. Nee, die ligt er niet om. Daar, daar zeg je wat of je zegt het niet. Dus daar zijn een aantal schrijvers die natuurlijk wel vervolgd worden. Um, in de, in, de, in de beeldende kunst wat minder. Ai Weiwei is wel een goed voorbeeld. Een kunstenaar die denk ik uh, wel heel erg bekend is hier in het westen. Ja, die heeft zich heel erg afgezet tegen de communistische partij de regering. En ja, maar die, die is ook niet meer welkom daar hè? Nou nee, ja, hij, hij woont er nog wel steeds. Hij heeft nog steeds een huis. Hij heeft, heel veel, uh, hij heeft een heel groot uh, pand. Met heel veel personeel ook. Uh, dus ja, ze hebben hem nog wel nodig. Want hij, hij moet nog steeds wat belasting ook beta betalen. Maar die, ja, die is lastig voor de regering. Ja. Want die stelt een heleboel vragen. Die ze niet graag willen horen. Maar in principe mag een kunstenaar alles doen. Wat hij wil. Dat is wel leuk om te horen dat het zo veranderd is. Ja. ja. Dat was vroeger wel heel, heel anders. Ja. ja kijk, voor, voor 85. In de tijd van Mao. Moesten kunstenaars eh, ja, schilderijen maken. Die allemaal gebruikt werden voor de propaganda. Uh, mensen met uh, sterke armen die op het land vrolijk stonden te werken. Uh, allemaal lachend, want het was allemaal heel erg mooi. Ja, het er moest weer... mooi afgeschilderd worden, ja, he, het, het verhaal. Het tijd natuurlijk helemaal niet mooi was in die tijd. Maar dat is, dat is tegenwoordig, iedereen mag maken wat hij wil. Uh, en dat zie je ook. De vier kunstenaars die wij hebben hangen in het museum. Staan en hangen, want één staat, dat zijn uh, beelden. Dat zijn allemaal kunstenaars die hun eigen visie volgen... Uh, die een eigen beeldtaal hebben, een eigen humor hebben, een eigen verhaal ook soms willen brengen, uh, wat heel erg apart en heel erg sprekend is. Ja. Omwille van de tijd, um, tot hoe lang duurt de expositie? En wanneer wordt die geopend? Wordt die geopend? Hij is heel... gisteren geopend. Hij is gisteren geopend. Ja, en we goed. Open, dus ja, met grote getalen komen zou ik zeggen, ondanks het mooie weer. En het is denk ik voor heel veel mensen een eerste kans om uh, in aanraking te komen met Chinese kunst. Hij loopt tot uh, 1 mei. Dus zes okay. weken. Ja. En um, daarna gaat de tentoonstelling door naar een ander museum? Hij gaat niet door naar een ander museum, maar we zijn wel bezig met andere museale tentoonstellingen. Maar een stuk. Een van de kunstenaars die hier nu staat, Liao Zen Wu, die komt bij ons in de galerie te hangen tijdens een zomerexpositie. Dus okay. de mensen zijn ook nog in Amersfoort welkom. Ja. Nou. Ja, we moeten er naartoe, denk ik. Ja, we zee, moeten, moeten het zien. even ja, bekijken. Uh, zeker zeker. bekijken. Wij uh, gaan uh, afsluiten, denk ik. Hè? We hebben goed. de agenda nog voor u. We gaan we afsluiten. Dank ja, u goed. wel voor, voor je komst. Dank wel voor je ja, komst. Uh, heel veel succes. Bedankt. Ik uh, ben zeer benieuwd. Dus ik zal zeker gaan kijken in het museum. En, uh, ik ben benieuwd. Ik, uh, ja. ik ook. Goed zo, dank u wel. Fijn weekend bedankt. Dan gaan we maar meteen door met de agenda, want dat lijkt doen me nog goed maar, idee. Uh, vier minuten, volgens mij. Ja, precies, nou, uh, zal, zal ik uh, beginnen met. Uh, nou, er is nu nog een expositie, uh, ook uh, in pluspunt. Dat is uh, bloemen. Aquarellen van Suzanne Laan bij Pluspunt. En die duurt tot 26 april. Die is 1 maart uh, geopend. Op 25 maart hebben we de 30 van Zandvoort. Dat is een wandeltocht over 18 of 30 kilometer. Ja, die is al begonnen. Dus het, uh, dat is vandaag, lieve schat. Ach jee. Dat was ja, op de agenda. Ja, nee, precies. Nou, dat, dat, uh, dat duurt tot half zes en dat wordt uh, een dus mooi feestje. Dus zou anders zeggen, de 30 van Zandvoort is vandaag begonnen. Juist. <laughs> En de wandeltocht is over 18 of 30 kilometer. En u kunt uh, tot half zes uh, kunt u dat aanschouwen, <lacht> zo beter? Ja, dan hebben we dus vandaag en morgen ook het uh, dorpsfeest. Hè. Het is uh, in het dorp een feest. Overal uh, wordt er muziek uh, uh, gemaakt en gehoord. Dus uh, kom gewoon gezellig naar het dorp, want uh, het is leuk hier. Nou, ik weet niet of jij hier of wat van af weet. 26 maart de omloop van Zandvoort. Dat valt samen dan met de runnersworld Zandvoort. Ja. Ja, nou dat zijn, die, dat zijn de wandelaars uh, inderdaad. En we hebben natuurlijk de fietsers morgen. Dat is ook nog zomaar goed. Voor iedereen die nog niet, die niet zelf meedoet. Kom gewoon naar het dorp. Want uh, er is die, die fietsers die eindigen uiteindelijk bij Albert Heijn. Dat wordt ook een, een, een kleine happening daar. Dus het is een feestje in het dorp. Nou, en als je dan niet wil wandelen of rennen of wat dan ook. Dan kan je nog naar Studio Anthony. En dat is op zondagmiddag. <kijf> Oosterpark staat 44 van 4 tot 6. Ja. Morgen ook in het voor mensen die niet dit willen allemaal voor kinderen en hun ouders leren over overleven in de Kennemerduinen. Dat kan bij het bezoekerscentrum de Kennemerduinen en als je belt naar 023 54 5411123 kun je daar alle informatie over krijgen. Dan op 2 april hebben we Jazz in Zandvoort. Dus volgende week zondag, hè? Ja, ja volgende week zondag uh, met Francesca Tandooi in Theater de Krocht. Aanvang is om 3 uur en de entree is 15 euro. Dan hebben we over twee weken op 8 april, dus zaterdag 8 april... hebben we de DNRT openingsrace op het circuitpark van Zandvoort. En, en de... diezelfde zaterdag. Ja, daar hebben we de zesde open Zandvoortse kampioenschappen... aardappelen schillen vanaf 12 uur. Ja, ja. En als Ook die aardappels ja. geschild zijn, dan worden de van gemaakt en die worden dan, als het goed is, uitgedeeld. Ja, klopt. Uh, zondags uh, daarna, dus dat is de, de zondag over twee weken... dan is het Palmzondag concert in de sint Agatha kerk Dat begint om drie uur. De prijs is uh, 27 euro, maar ik kan je zeggen... dat is absoluut de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dan hebben we op 14 april de algemene pub quiz in Café Koper... vanaf negen uur en de entree is 2,50 euro. Ja. Nou ja, dan over drie weken, daar ga ik wel heel ver vooruit... 15 tot 17 april, de paasraces op het circuit. Nou, dat wordt natuurlijk ook weer een gigantische happening. Uh, wat ik nog even wil zeggen, want uh, dat was vandaag niet... Uh, in het, uh, bij de gasten in, uh, in dit programma kunnen komen... dat is de nabestaande groep uh, van ook... Zandvoort, um, ja, als je een dierbare verliest dan kom je terecht in een rouwproces en uh, dat geeft nieuwe emoties en gevoelens die vaak wat moeilijk uh, te omschrijven zijn en het is ook moeilijk om de draad weer op te pakken. Die groep die uh, is vast, eh, die is vast, <lacht> mijn hond geeft even commentaar. Uh, de groep is elke maandag, de eerste maandag van de maand uh, van half twee tot drie bij uh, Pluspunt en de eerstvolgende bijeenkomst is maandag 3 april.